De krochten, een zoektocht naar de wortels van de Nederlanden.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 Ja, ja, Dick, ja, vroeg had je die series die ja. FBI, ja. En die ja, speelde ja, ernaar. FBI, uh, ja, volgens ja. mij. Ja, was die Dick, was die zwart weet. Je, ken je nog herinneren? Ja, het is wel lang geleden. Ja. Hoe oud ben jij, Dick? Ik uh, ben 61. Ik ben 64, geloof ik. Ik ben ja, 69, ja. Oh, helemaal mooi beland zo. Ja. ja. Hé, <laughs> <laughs> hey, maar je vader werkte uh, bij de KLM? Ja, eerst uh, bij de KLM. oké. Okay. Okay. Ja. Okay. En was ja. het uh, ook een, een muzikaal gezin?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 Ja, ik kreeg, de eerste single was Magic on Mystery Tour. Die kreeg ik van okay. mijn moeder. Ah, oh, wat leuk, ja. En daarna, hoe heet dat, weet je? Man for the Man. Man for Man. Yeah. Man, for Man. Ja. Dat was de tweede. Ja. Oké, okay. leuk, hè. En he. toen uh, moest ik gaan sparen. Toen kreeg ik het niet meer. Toen moest ik het zelf... <laughs> ja. ja. Nee, het hebben we allemaal gedaan, Van ons zakgeld wat sparen. Ja, want, precies, ja. met zakgeld. Welke Kranten zal ik, ik. ik kopen, ja. Welke zal ik kopen, ja. Ja, leuk, hè. Ja. ja. Maar toen kocht je muziek. Speelde je nog geen muziek.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 Op school hadden we een, ja, een uh, rollingstandsband. <laughs> Althans, we speelden... Dat was het dan, op een gegeven moment was er in de vijfde klas een... Uh, noem je dat zo'n avond? Een boltaal? Uh, nou, ja, nee, dat is een ja, beetje van gaan. onze kinderen. Maar uh, dat heette toen niet zo. Uh, nou goed, dat, dat, dat, dat, dat, dat, de hele school kon, uh, was in krasnapolski. was dat, in Amsterdam, op de Dam. We de school dat afgehuurd. Uh, oh, en er kon ja. elke klas kon er iets uitvoeren. Er kon ja. dans zijn. Er was één keer per jaar deden ze dat. En toen hadden wij inderdaad... Uh, uh, O'Carol van de Rolling Stones. O'Carol, Carol, oh, ja. mooi. Yeah. Ja. That's so a long ride You brought the car in the open, you can walk inside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 Maar als je mijn motor zet, dan deed die, Was dat niet. bleef nee. dat, dacht ik? Nou, dat weet ik niet. Oh, dan, bleef ik dan haalde je die stikken weer af. Uh, dus je had altijd alcohol. Echt, waterstaafjes, yeah. Alcohol. Ja. Yeah. En dan uh, ging je. Een de dekseltje eruit. Hij pielde dat je de andere helft had. Ja. Yeah. En uh, dan kon je weer opnemen. Want je plakte de. Wat je had opgenomen, die, oh. dat gedeelte plakte je af. Wat slim. En dan kon je. Ja. Yeah.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 Zonder gedachten erbij eigenlijk. Zo moet je het zien. Van nou, dit is een beetje wat ik loop te rommelen. Okay, en ja. toen kwamen hun terug. En dat verbaasde me enigszins. Van oh, dus er zit wat in wat, wat leuk is of zo. weet je? Mm -hmm. zo, nou, uh, ook wat aanslaat, ja. Ja. ja. Nou, wat leuk. Ja. En eigenlijk hebben we toen die, heb ik toen een demo gemaakt op die revox van Hans. En, en toen kwam er ter uh, sprake van nou, dat, dat gaan we doen, nadoen in een uh, studio. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. En welke Hans is dat? Hans Jaustra. Dat was ook de mede-oprichter van Torso, samen met Dirk. Oh, oké. Okay. Ja, dat ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. stond op deze, op de Ultra Octopus cassette, Keizersgracht. Wil uh, ja, we het ook ja. even hebben en over een micro-meemoes en een spelen twee dames op mee. Welk nummer is dat? De, de eerste. Next okay. to me. Next to me, oké. Okay. En. Uh, ja.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 Kennen jullie dat? Nee. Dat is um, een uh, technicus een producer ook van uh, Stiliden geweest. Oh, okay. die dat, yeah. Ja, ik zal het je, ik ja, zal het je ja. zo geven. Het is een ja. heel leuk boek nu. Hij heeft er maar één geschreven, maar zo ook makkelijk in het Engels. Je leest het zo weg. En uh, dat soort informatie komt hij nog steeds mee aan. En hij, dus te, hij volgt nog steeds de muziek? Hij is wel architect, maar hij volgt het allemaal nog. Okay. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, vindt het echt leuk.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 to them.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 Als we nou een, een ritme hebben en ik zou bijvoorbeeld een gitaarrifje spelen. Dan gaan we die gitaarrif pas opnemen als ik niet meer kan. Dus dan ging ik heel snel dat rifje spelen. Ja. Tot het echt versuring kwam. En dan, oh, en, dan, okay. en, dan ja. en dan druk je die knop in. Ja, en dan wordt het gewoon geweldig eigenlijk. Hè, want, ja. En... Uh,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 En uh, zeg maar vanaf die ultra-beweging ultra speelde ik met uh, Marijn Wijnands, die baste toen, en Esther Apitulij die speelde saxofoon daarbij. En vanaf dat moment dat we zo dat schellen gingen doen, want we zaten ook in een band die live speelde, en mo mocht zij niet meer meedoen. Oké, okay. ja. Want ze was uh, professioneel violist, alt-violist. Ja. En toen had de leraar in Berlijn gezegd... dat gaan we niet met. Nou, nou, nou, nou, ja, je, Ultra, ja. Stop dat ja. maar mee. Ja. Ja, ja. Voor het geluid. Maar Ultra komt uit het begin jaren tachtig. Uh, ja. Lees ik hier inderdaad. Uh, een beweging in Amsterdam. Wat is daar uh, specifieker van? Nou, nou, het is lullig om te zeggen... maar wij speelden daar... en op een gegeven moment waren wij ook Ultra. Ja, oh, oké. Okay. Je hebt gewoon toegevoegd. En ik, heb ja, nou ja. Niet, ik, ik zou niet weten... Ja, het is...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 Een muzikale stroming of zo. Ja, en ze hadden ja. ook een recordetje ergens boven staan. Dus ze hebben ook aardig wat opgenomen. Ja, dit ja. eigenlijk. ja. Want uh... ja. het is natuurlijk ook een, een diversiteit aan bands en stijlen die daar dan ja. oh, oh, uh, uh, deel van uitmaken. Weet je wat grappiger was? Um, daarboven waren oefenruimtes en een zeefdrukkerij. drukkerij.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 En dan kwam ja. na de punk. Ja, ook met die New Waves. Het ja, opgeleid, klopt, met groeide ja. dat ook zo ja. door. Ja. Ja. Amsterdamse punk misschien. Ja. Nou, ik denk maar dat er... Maar weet het grappige was natuurlijk ook dat, dat er allerlei mensen... van, van de Rietveld Academie ja. ineens uh, actief muziek gingen maken. Ja. Ja, er waren geen mensen ja. met een muzikale achtergrond eigenlijk. Ja. Ze volgden, nee. denk ik... Uh... Nou ja, maar kijk, als je op de Rietveld gaat... dan is het ook dat niet die leraar gaat zeggen... ga jij maar zo lekker een Rembrandt naschilderen. Nee, dat moest vanuit je... Dat was de hele ideologie. Ja, dat ja. moest vanuit jezelf komen, het liefst. Ja. Hè? En daar mocht muziek... hoorde daar ook voor hun bij. Ja. En uh, ja, ja dat is dus dat. Ja. Klinkt logisch, ja. ja. Maar ja, er, er was toch... er ook zo'n avond toch... Van, uh, uh, drie...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 En ja, ik kan zien we allemaal opnoemen, maar. Uh, jou, uh, we gaan een van jouw invloeden gaan door. We willen een nieuwe a new one from our latest album. Which is an acoustic song van Stevie Nix is called Landslide. This is for you.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 Can the child within my heart rise above? Can I say?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 And <laughs>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 Okay. Ik, ja. Dat, dat voel, ja, dat heb ik dat heel mooi. zo ja, mooi, ja, uh, ja. mooi gezongen. Mensen gaan vlak, weet je. Ja. Er zit een uh, ja, emotie in. Niet te dik. Ja, net goed allemaal. En uh, het grappige... Hoe heet ze ook alweer? Stevie Nicks. Stevie Nicks. Dit is Stevie ja. Nicks. Uh, dit, dat nummer, dat zingt zij ook. En er uh, zit die... Maar uh, die, uh, het leuke van leuke verhaal is... Ik ben uh, op een gegeven moment...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 wij doen het interview met uh, J.O. Ewing. We zijn klaar. En uh, toen zeiden we: Ja, zeiden we nog, kunt u de buurvrouw vertellen dat we uh, sorry zeggen? Want uh, we hebben bij haar aangebeld, ...maar want... Waar? Ja, oh, ja. dat is Stevie Nicks. Nee, ah, ja. <laughs> ik herkende haar niet, hoor. Maar dat vond ik wel zo ja, ja, ja. maar Toen, toen ja. dacht ik: Jezus, yes, <laughs> dat is juist ja, zo. Ja ja, ja, ja, Oh, wat heerlijk. Maar dan moet je maar ja. luisteren. Dat is ja. Ja, geweldig. Gauw zeker doen, ja. ja. Nou, ik vond het wel een verrassende keuze, moet ik zeggen. Wat vond je verrassend, uh, Dick? Fleetwood Mac. Ja, maar het is alle alleen andere, dat nummer. Alle andere nummers uh, begrijp ik. Uh, ja? Uh, daar voel ik ook wel bij. Want dat, ja, dat zijn uh, ja? mooie nummers. Maar Fleetwood Mac, dacht ik, ja. Hmm. ja? Zo. Nee, want dat is de, en, nee, en, niet het verhaal. En, en bij de... uh, jou ja. tikt dat nummer iets aan. En, ja. Yeah.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 I'm your best friend with love to the, you right. the I follow you to the end. pak jou in Rock Your Music naast de muziek ook de presentatie aan. Want zij brachten ja, iets. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. als jij zelf optreed, sta je ook altijd in een netpak. Uh, ja, ja, nee, podium. dat vond ik wel weer heel goed. Ja, hij had het heel goed gedaan, hè. Ja. ja. En weet je wat het ook het toevallige was? Die kleding die hij droeg en die die dames dan ook een beetje doen, die kon je kopen op het Waterloopplein in Amsterdam. Nee, echt. Ja, wat leuk. Voor betaalbaar, ja. hè. Als uh, ja. scholier kon je... Ja.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 Ja, ja, ja, dat daar ja. ook ja. over nagedacht wordt. En later, Japan staat ook op het lijstje. Ja, ja je daar ook een dat recept. hè Ja. Dat vond nee, ik toch wel belangrijk. Ja, dat is toch wel belangrijk, vind ik. Soms. Ja. Hoe je overkomt op ja. het podium. Nou ja, dat, ook, dat je daar ook wat aan doet. Hè. Ja. Dat je daar ook. Uh, ja. ja, dat voegt weer iets toe. Naast het voegt iets toe, en, ja. ja iets ik toe. Vond maar het wel. kan ja. niet het belangrijkste. Maar kan ook ja. afstand geven, natuurlijk. Hè. Als je heel... Dat is ook waar, ja. Ja. ja.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 eigenlijk die beweging terugmaken... ...en veel minder contact hebben met het publiek. Nou hoeft dat niet altijd... ...maar ja, het kan wel zo overkomen. Ja, ja. ja dat is zo. Maar misschien zit het ook... ...dat robotachtige. Dat zit erbij. Ja, maar ja. jij ook, als je optreedt... Ja. ...dan heb je een netpak aan. Nou, niet altijd. Wanneer ja. ik, uh, dat doe, bedenk ik, ik de avond ervoor... ...wat ik zo aangetrek heb... ...waar ik me prettig bij voel. Hoe warm het is... Ja, ook natuurlijk. Dat is ook belangrijk. Ja. Maar het is altijd warm, ja. toch, daar? Met de lampen en zo. En, ja. ja, daar heb je gelijk in. Daar ja. Je gelijk in. Maar, ja... Maar, ik heb ik je vier keer live zien spelen, denk ik. Ja? En ja, altijd in een pak. Oh, echt? Ja. Oké. Oké. Vandaar mijn gedachte van... Ja. En ik sta altijd ja, in een pak op het ja, podium. Ja, ja. ja, dat is ook zo, eigenlijk. Maar het, hoeft, het is niet een wet, zeg maar. Het nee. Is niet dat, uh, Nee, nee. nee.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 En dan losgaan uh, ja. en dan... Los gaan ja. en, dan, uh. en, dan uh, en dan weer wachten tot, uh, tot je opgaat wordt. Ja. Ja. Ja. ja, met, met z'n allen in de bus, dat moet maar leuk jongens, zijn, hè? Ja. ja, maar ja. precies. Is, ik ben nu net terug uit Athene met uh, Meccano. Nou, er is eigenlijk niks moois. Ook nee? het wachten is geweldig, eigenlijk. Het, het kletsen met iedereen. Je komt... Ja, je bands komt tegen trotsen. die je niet verwacht tegen te komen. Muzikanten... Ja. Uh, uh, ja, het is zo leuk. Ja, ja, weet je, ja, ja, ja. Ik, ik weet niet wat het. Is. En ook. Uh, ja. Iedereen is geïnteresseerd in muziek. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Dat is ook gek, hè? Dus ja, je ja. zit met allemaal gekken. Ja, om je ja, mee. Allemaal gekken. Ja. ja, nee, maar ja. ja. En, je hoeft niet muzikant te zijn, maar dat helpt wel. Uh, ja, er is niks leukers dus dan lullen over muziek. Dat ja, zeiden we ja, precies. net al tegen en, elkaar. Uh, ja, ja, een beetje. Uh, bekvechten met uh, wat jij nou goed vindt. <laughs> nee, dat is de... Diep LP was bezig. Nee, die is... ja. Maar ja, we gaan ook uh, naar platenwinkels natuurlijk. Ja. Dat is het uitje, hè. Ja. Dus uh, het wachten ja. hebben we nu ingevuld met op zoek gaan naar platenwinkels. Ja. Maar Lijkt misschien je? even terug naar je carrière. Ja. Hè? Want we hebben nou de punk gehad, begrijp ik. Ja. we en hebben je de... eerste solo-werk. Uh, ja, is was dat, hè? Ja, met, ja. dat was voor Torso. Ja. Dat was op die Rayfox? Dat was naar aanleiding van die revox band En dat is toen in België opgenomen bij... Okay. Uh, ja. ja, appointment. Oh, nummer drie. Ja, ja, dat sorry, staat, nummer drie, drie staat kijk, er. Kijk, ja, ja. ja oké, okay, gaan we die nu draaien? Ja, ja. ja.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 is dat, uh, maar met Leave ja. Me Your Ears heb je eigenlijk dus nooit op. Konden we ook zeggen, nou, we uh, nemen het op ja. en we treden niet op. Dat is ook wel een statement. Ja, ja. Weet je <laughs> niet goed eigenlijk, die plaat? Ik heb nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Ja. <laughs> ja, ja. ja. Nee, dat, dat zal zeker niet... Uh, nee, je bent er niet rijk voor geworden. Natuurlijk. Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee, je nee. hebt hem niet meegenomen. Jawel. Jawel, nee. ligt die, nee, dat nee, is nee, deze. Wel. En hetzelfde geldt natuurlijk nog in extremere mate. voor Die, die heb je hier niet. Oh, die had jij niet, hè? Die? Welke? Die, uh, in die stoffenhoes. Nee. Nee, nou goed. Niet. Nou, die zijn er maar 500 van gedrukt. <laughs> die is meer, denk ik. Ja. Nou ja. Toen leuk. Ja. Heel leuk. En Dirk Polak heeft hem ook geproduceerd. We hebben zo'n lol gehad, jongen. In die studio alleen al met hem en met Pieter. Pieter Banberg. Ja, en die heb later gedrumd ook op Minimal Compact. Oké. Kennen jullie Jij kent het wel, hè? Minimal Compact. Ja. er toen geen drummen. Oh ja, dat wordt verteld in dat interview van uit 21. Ja. Met welk nummer zullen we het eerste uur afsluiten? Ja, doe popgroep We Are Times.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 Ah, I'll zoektocht toch naar de wortels van de nederland.